Met een bronzen medaille voor zwemmer Maurice Delen... staat de Paralympische medaillespiegel voor Nederland nu op 7. Delen werd derde op de 100 meter schoolslag. Eerder vandaag behaalde baanwielrenster Aleida Noorbruis... een zilveren plak in de 500 meter tijdrit. Rinne-Oost pakte, ook bij het baanwielrennen... het brons op de 1 kilometer tijdrit. De rijkste man ter wereld, de Mexicaan Carlos Slim, stapt in het voetbal. Hij heeft aandelen gekocht in twee Mexicaanse voetbalclubs... in de hoogste divisie, Pachua en León. Pachua is vaak landskampioen geweest en heeft ook internationale titels gewonnen. De club wordt getraind door Hugo Sanchez. Die wordt gezien als de grootste Mexicaanse voetballer aller tijden. Hij was in de jaren tachtig topscorer bij Real Madrid. Carlos Slim is rijk geworden door zijn telecombedrijf America Movil. en nam kort geleden ook een belang in het Nederlandse KPN. Het weer, vanavond opklaringen, later vanuit het westen toenemende bewolking. Morgen bewolkt, maar droog. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Nogmaals goedenavond. We maken een rondje langs de velden. Beginnen bij Ronald van der Geer. Daar is het 1-0 na 59 minuten. Nog altijd voor Rode JC tegen Willem II. De supporters van Roda zullen net gedacht hebben... dat er een ballenjongen een prijs had gewonnen... waardoor hij mee mocht spelen. Er stond een heel klein jongetje klaar om in te vallen... maar het is recht de 18-jarige Amin Afane. gehuurd van Chelsea, een Zweedse Marokkaan. Hij in het veld als verse kracht voor Hupperts. Maar de stand is onveranderd. 1-0 voor Roda. In Waalwijk bij RKC Herakles Bas 1-0 voor uh, Herakles nog altijd. Na nu 17 minuten een klein kansje voor RKC gezien. Dankzij de man die nu onderuit wordt geschopt. Jozef Zoon, die kwam van de rechterkant naar binnen. Schoot heel slap meters naast. Dit zag er wel veelbelovend uit, uit. halverwege de almeloze helft wordt hij tegen de grond gewerkt. En moet zijn ploeg genoegen nemen met een vrije schop. En niet meer dan dat. Herakles staat voor in Waalwijk. In Zwolle, Pek tegen NEC en die Outkamp. Nog altijd 0-0, maar twee uh, kansen gezien. Eentje waarbij een paar duizend man om me heen uh, bijna opgewonden van raakte, Omdat uh, Mok daarvoor, Pex Wolle de bal net naast schoot. En één waarbij één meneer nogal opgewonden van raakte. Die uh, NEC-supporter die vlakbij me zit. Uh, dat was toen uh, platje, een kans kreeg. Het staat dus 0-0. En de late wedstrijd straks is nak tegen FC Utrecht. Er wordt getennist in New York, de US Open. Makarova tegen Serena Williams. Marcella Mesker. Ja, het is zover hoor. De break is een feit en dat betekent ja, op een heel gunstig moment. Want Williams brak Makarova in de tiende game, wint daarmee de eerste set met 6-4 in 49 minuten. Hensbal van Joey van den Berg krijgt daarvoor de gele kaart. Maar wat nog erger is, het is in het strafschopgebied van Peck Zwolle. En dus een penalty voor NEC. En ik zie Ryan Koolwijk al richting uh, uh, de penaltystip gaan. Dan begrijp ik niet waarom er nog moet worden gezeurd door Geert Arend Roorda over een rode kaart. Ga gewoon terug naar je plek. Gele kaart gegeven door Makkeli. En wees blij dat je ook een penalty krijgt. Het is wel terecht, want het was een hensbal van Joey van den Berg... Een beetje ja, knullig, mag ik wel zeggen. En dan gaat Koolwijk met het linkerbeen proberen keeper Leon ter Wielen te verschalken. Ter Wielen die vorige week nog in de fout ging tegen FC Utrecht. En nu zijn fout wat dat betreft goed mag maken. Maar het zal niet makkelijk zijn aanloop van Koolwijk. En hij schiet hem feilloos in de hoek. Die helemaal leeg was omdat de wielen naar de andere hoek ging. Vanuit de keeper gezien gaat de bal in de linkerhoek. En zorgt Ryan Koolwijk via een penalty dat NEC met 1-0 voor staat tegen Pexvoller. For you said she lost the Tony, now she's lost Mary Manilo met Copa Cabana. Ja, de promotie van Willem 2 was eigenlijk wel de meest verrassende. Hoe bevalt Willem 2 vanavond? huel Ronald van de Gier? Het wordt eigenlijk wel wat beter. Uh, Roda staat met uh, 1-0 voor. Maar er komt eigenlijk wat durf in het elftal van uh, Jurgen Streppel. Wat meer durf om te voetballen. Wat meer druk naar voren. En daar heeft Roda het maar al te lastig mee. En grappig genoeg uh, de momenten die er zijn geweest. Husser, balletje net over vanaf de linkerkant. En een schot van Misijan vanaf de rechterkant. Ook naast de goal van uh, Roda J.C. En aan uh, beide ja, aanvallen stond aan de basis Kevin Brandt. Hij is invaller bij uh, Willem II. Gekomen voor Haamhoutsem. Ja, het is een beetje een dirigent. strooit met Pases. En tot nu toe bevalt dat eigenlijk prima. En komt uh, Willem II dus wat beter uh, in de wedstrijd. En Rode JC is eigenlijk niet meer in de buurt geweest. Van uh, Mul nu ook weer. Het balbezit voor uh, Willem II. Het zoeken, het kijken. Naar nou, Ippel is overigens ook bij uh, Willem II in het uh, veld gekomen. En we hebben net de eerste actie gezien van die uh, Afane. Zo'n uh, zo jonge jongen. Vorig jaar bij uh, ADO had je Lalkovic. Hij lijkt er wel een beetje op qua lengte. En hij net ook weer met drie scharen. Maar ja, het is allemaal wel leuk om te zien. Het, is alleen, het moet dan alleen ja, omgezet worden in... Uh, en daar zijn de jongens wat minder goed in. Maar goed, dat mag hij dan leren dit seizoen bij uh, Rode JC. Roda dat dus nog altijd op 1-0 voor staat. Maar het gewoon wat lastiger heeft in die uh, tweede helft. Door dat uh, gedurfde spel van uh, Willem 2 In van Montaigne komt uh, terecht bij Piqué. Die is terecht van Willem 2. Overtreding op hem ook gemaakt door Malky. Dus Willem 2 mag weer voorwaarts met een uh, vrije trap. Die Vossenbelt snel genomen heeft via Brands. En die uh, verplaatst het spel dan toch weer goed naar de andere kant. 1-0 is het na 67 minuten in Kerkraan. Is zijn die klap al een beetje te boven, Bas -tigler. Nee, want Heracles is uh, duidelijk beter, makkelijk beter in Waalwijk. Het is 0-1 na 25 minuten. En nou weten wij natuurlijk nooit wat de opdrachten zijn... die trainers meegeven aan hun ploeg als ze het veld inlopen. Maar als Erwin Koeman heeft gezegd tegen zijn manschappen... probeer maar zo lamlendig mogelijk te spelen in de eerste helft... dan houden ze zich er perfect aan. Het is uh, echt heel makkelijk zoals Heracles hier overeind blijft. En echt behalve dat ene kansje... nou, het was eigenlijk niet eens een kansje. Die actie van Jozef zo, die naar binnen loopt één... Tegenstander voorbij loopt en vervolgens van 20 meter de bal meters naast schiet. Dat is echt het enige waarover Pasvrier zich een heel klein beetje zorgen heeft hoeven te maken. Nu wel balbezit voor Martina. Die krijgt dan de steunt van de middenlijn van Jozefsson. Daar is hij dan weer. Die loopt zich vast in de drukte. Overname van de ploeg uit Almelo. En de bal naar voren via Davidson. Die komt dan met een beetje geluk voor de voeten terecht van Kwanza. Die er heel makkelijk uit komt trouwens. En goed overeind blijft. Contact zoekt met Armenteros. Die op zijn beurt niet naar voren draait maar terug. En de bal dan weer inlevert bij Rienstra. Ik denk dat balbezit voor Heracles 60-65% is. Dat RKC vooral dus achteruit loopt. En het zich allemaal laat gebeuren. Rienstra, met de bal breed nu. Dat gebeurt naar Paljic, de linkervleugelverdediger. Die nu op de helft ook van RKC staat. En steun krijgt van Duarte. De twee spelen elkaar de bal een paar keer kort toe. Staan 3-4 meter van elkaar af. En dan gaat het weer terug naar Rienstra. En uh, heeft Heracles dus nog altijd de bal? Dat heeft het dus, zoals gezegd, veel en vaak. 26,5 minuut. Ploeg uit Almelo staat voor in Waalwijk. Het is 0-1. NEC sterker in Zwolle en de kant? Nee, niet echt veel sterker. Het is uh, gelijk opgaande strijd. Maar het staat wel 1-0. Voor NEC benut de penalty van Koolwijk. En ja, het is eigenlijk het verhaal van uh, Peck Zwolle dit seizoen: van die knullige doelpunten tegen. Uh, vorige week ook te, tegen FC Utrecht. Fout van de keeper. Nu weer een uh, penalty die eigenlijk op een. ...punt was uh, in, in het strafschopgebied... ...die hensbal uh, van Van den Berg... ...waar het helemaal niet nodig was. En dan hik je toch weer tegen zo'n achterstand aan. Nou, eens kijken wat Van Hintum kan. Speelt de bal even terug naar Joey Van den Berg. Van de bal naar de rechterkant... Uh, ...waar uh, in de aanval bij NEC... ...een, een man staat Seuren Riks. Het zou een enorm talent zijn... ...deze nieuwe Deen, uh, overgekomen van Esperg. Maar ik ben er nog niet achter in welke sport... ...want hij heeft nog weinig goeds uh, kunnen doen. En dan is het uh, weer Pekswolle in de aanval. Kijken wat Fred... Benson kan. Heeft ook nog weinig laten zien. Geeft hem goed aan pluim. Pluim schiet en schiet over. Nou, aardig. Goede aanval. Goed afgegeven door Benson aan uh, pluim. Wat ik een uh, uitstekende voetballer vind. Die William Pluim uh, onder andere. Gespeeld bij Vitesse en Roda. En voor tijd dat dit uh, talent tot wasdom komt. En bij Pex Zwolle zou dat zomaar kunnen. Nu schiet hij de bal over het doel van keeper Babos. En blijft het 1-0 voor NEC. Sabrina Williams had moeite in de eerste set. Maar won die wel. En hoe gaat het in de tweede, Marcella? Nou ja, dan zie je dat er toch wat uh, opluchting is. Uh, ze heeft nu een breakpoint in de tweede game van de tweede set. 6-4-1-0 voor Williams. Die bezig is aan haar dertiende US Open alweer. En haar 49 e Grand Slam. En nu dus 30-40 op de service van Ekaterina Makarova. Nou, die uh, gaat ze vieren. Neemt er eventjes uh, de tijd. Kijken of Williams nu kan uh, doorstoten. Komt dat naar voren? Komt met een uh, wilde return. Ja, dat komt nog wel eens. Het waait een beetje. Dan moet je met je voetenwerk uh, perfect uitkomen. Dus uh, dan is dat uh, breakpoint toch wel weer heel snel voorbij. Williams, die uh, dit jaar... En de koningin is van de aces. Zij heeft er, uh, deze wedstrijd ook alweer een kleine tiental geslagen. Zij heeft uh, dit jaar bijvoorbeeld in 46 wedstrijden 382 aces geslagen. Dat is uh, 8 aan 9 per wedstrijd. Nou, daar zit ze nu al op. Ze heeft met name die laatste paar maanden ontzettend goed geserveerd. Weet je nog, Wimbledon, de ace-koningin. Uh, niemand kon daar tegenop. En dat gebeurt eigenlijk ook weer in deze wedstrijd. Ze heeft nog geen breakpoint tegen gehad. Ze wint haar service games makkelijk. En ze krijgt steeds kansen op. Macarova. Dus eigenlijk kun je concluderen, Serena Williams is beter. Ze gaat dit waarschijnlijk ook wel winnen. Ze leidt nu met 6-4-1-0. Goeie bal, mooi in de volley genomen van Serena Williams. En ze krijgt opnieuw een breakpoint. Er wordt weer gehandbald. De competitie is begonnen. Bevo tegen Emmeren omstreken in de eerste ronde. Richard van der Made. Zo is het in Panningen wordt gespeeld tussen Bevo en ENO uit Emmen. Traditioneel altijd het eerste weekend van september. Dan begint de eredivisie weer. Tien ploegen, zes plaatsen zich voor de playoffs om de finale wedstrijden. De overige vier ploegen spelen tegen degradatie. En vandaag dus in Panningen in Noord-Limburg de eerste wedstrijd tussen Bevo. Bij Eendracht volgt overwinning. Is de volledige uh, taal van, van deze ploeg tegen Emmen en omstreken uit Zuidoost Drenthe. Dus. En ENO, onder leiding van een nieuwe coach Joop Vieger, die de afgelopen jaren werkzaam was bij Up in Zwarte Meer. Overigens een dorp vlakbij Emmen gelegen. Hij is terug bij de club waar hij als speler en ook overigens als trainer in het verleden zeer succesvol was. ENO is heel goed begonnen aan deze wedstrijd in Noord-Limburg. Het nam al vrij vroeg na 7 minuten een voorsprong van 1-5. En het staat nu 2 tegen 7. En daarom heeft Devo. Onder leiding ook van een nieuwe coach, William Gommans... die hier in het verleden ook uh, lang speler was op de rechterhoek. Tien jaar om maar, om precies te zijn. Heeft uh, die coach dus een time-out uh, genomen... om uh, de boel tactisch misschien wat beter neer te zetten. 2 tegen 7 is de tussenstand dus in het voordeel van ENO... in deze eerste wedstrijd in de handbalcompetitie. Even terug naar tennis, want Marcella. Ja, Serena Williams heeft gebroken. Ze leidt nu met 6-4 en 2-0 tegen Ekaterina Makarova. Roda Willem 2, Roda van der Geer. 1-0 voor Roda. Peters krijgt de gele kaart. Dat is de eerste voor Willem 2. Maakt een overtreding op Mitchell Donald. Vrij trap wordt zo genomen. Kan ik mooi even vertellen dat er een fantastische aanval was van Roda. Heel veel voetbal in een driehoekje, maar dat komt straks en die houdt kan... Ja, ach, ach, wat zielig voor Peck Zwolle. Ik krijg er mee. Weer een penalty. En nu ook nog een rode kaart voor Leon Terwille, de keeper. Ja, het is een, een ongelukkige verdedigende actie. Eerst van Lachman. En dan komt wielen uit zijn doel. En uh, probeert de bal van de schoen van uh, Rieks, die uh, Deen waar ik het net over had, te tikken. Ja, en die Deen die valt over Terwiele heen. En ja, Ronald, eerst even bij jou. Een doelpunt van Neemet. En wat een fantastische vrije trap van Lavane. Die invaller vanaf de rechterkant. Hij legt hem echt in het 5-meter gebied. En Neemet keihard met het hoofd er tegenaan. Waar is de keeper? Is misschien de vraag. Daar gaan we het straks over hebben. Mooie goal van Neemet. 2-0 Roda. En die. En de penalty. En het drama te winnen. Ja, zielig, zielig voor die keeper. Ja, hij, het is een lange jongen hoor. Hij is bijna ruim 2 meter zelfs. En hij gaat met dat lange lichaam naar de grond. Ja, De aanvaller valt over dat lange lichaam. En uh, scheids naar de makkelij, geeft een penalty. En dan krijgen we nu het uh, gedoe aan de zijkant, want er moet een nieuwe keeper in. Die staat al uh, klaar. Eens even kijken wie dat gaat worden. Danny Wintjes, de man die jaren in Limburg gekiept heeft. Die gaat nu onder de lat komen. Krijgt nog ja, wat mee van de kant. Ik, ik heb geen idee wat. Van ja, Stop dan maar die penalty. Misschien dat dat helpt. Danny Wintjes dus erin. En eruit gaat ook nog Fred Benson, een spits. Ja, Dat kun je ook afvragen. Uh, ...Benson eruit. Die komt waarschijnlijk 2-0 achter. Want Ryan Koolwijk, die man die die penalty perfect nam... ...de eerste penalty, heeft nu ook weer de bal in handen. En zal uh, uh, misschien wel raak gaan schieten. Dat weet je natuurlijk nooit. Hij gaat hem nu neerleggen. Uh, Ryan Koolwijk het staat 1-0. We zitten in de 31ste minuut. Tweede penalty van de wedstrijd voor NEC. Nu een andere keeper met Denny Wintjes. De aanloop van Koolwijk. makkelijk heeft gevloten. Daar komt de aanloop. En... Hij schiet er nog perfecter in dan de eerste. Nu zijn de windjes wel in de goede hoek. Maar hij gaat keurig net onder het kruis in de linkerbovenhoek vanuit de keeper gezien. En dus is het 2-0 voor NEC uit Nijmegen. Tegen nu 10 man van PEC Zwolle. Ook nog 2-0 voor. Het wordt een hele zware zwolsavond. avond. 2-0 is het ook voor Roda tegen Willem II. En de Tilburgers hebben niet lang meer, Roland van der Geer. Hier nog om uh, precies te zijn. En, uh, ja, er is eventjes zo'n moment geweest in deze wedstrijd in de tweede helft... dat uh, Willem II wat gas gaf, wat gedurfd was, speelde. En dat Roda eigenlijk geen antwoord had op het aanvalsspel van, uh, van Willem II. Wat mogelijkheden. Maar Roda heeft eigenlijk het initiatief alweer te pakken. Ik uh, wilde net nog even vertellen. Prachtig driehoekje. Uiteindelijk het schot van Nemet. Driehoekje waar uh, Malky bij uh, betrokken was. En ook uh, Donald. Kunnen allemaal voetballen. Het schot van Nemet uh, in de handen van Mul. En die handen van Mul zaten net helemaal mis bij die vrije trap van Afane. Vanaf uh, de Rechterkant, prachtig aangesneden. Keeper twijfelde wat, kwam wel. Maar daar was ineens al het hoofd van de te maken. Neemet. En zo staat Roda op een 2-0 voorsprong. En lijkt het niet meer mis te kunnen gaan. Willem II gaat het natuurlijk nog wel proberen. Er is nog een inval erin gekomen. Po de voor dat is een meer aanvallende middenvelder. Voor verdedigende middenvelder Vossenbelt. En er staat nu een vrije trap op, op stapel. Een schot van Brans van het buiten het strassopgebied. Wordt aangeraakt door een uitlopende speler van Roda is dus nog een corner aanstaande voor Willem II in de 76e minuut. We hebben een kopbal gezien van Joachim, die nieuwe Luxemburger. Dus voorzet Piqué. Dat deed hij overigens wel goed bij de eerste paal direct genomen. Maar net naast. Ja, daar kan Willem II wellicht in de toekomst nog veel plezier van hebben. Nu een kopbal op een voorzet vanaf de rechterkant. De kopbal is van een verdediger die mee naar voren is gekomen. Peters. Maar gaat net over de goal van Roder J.C. We krijgen het slotoffensief van Willem II tenminste. Naar wij hopen. Want dan wordt het nog spannend, leuk en belevingsvol. Maar Rode dat staat keurig op een uh, 2-0 voorsprong in eigen huis. Even kijken of er in Waalwijk ook nog wat gebeurt. Bas? Nou, eigenlijk niet. Het is 1-0 voor Herenklees. Dat is het al uh, sinds de eerste minuut. Dat staat het nu na 35 minuten nog steeds. Ploeg het Almelo is nog steeds beter fase geweest. waarin hebben RKC wel geprobeerd heeft om de tegenstander wat onder druk te zetten. Maar dat gebeurt eigenlijk niet massaal. Dan heeft het al geen zin. Het heeft één schot opgeleverd van stans. Van hele grote afstand. Het was niet zo slecht schot trouwens. Ging een halve meter naast. En daarom is de koek wel op. Als zegt, de Wegreef had hij zelf de stand een gele kaart moeten geven nadat hij een counter van Heracles vereidelde door hem eerst de tegenstander vast te houden. En hem daarna was Duarte nog een schop te geven. Maar Wegreef wilde geen kaart geven, dat had hij wel moeten doen. Het wordt overigens tamelijk eerlijk, maar komt RKC dus echt nog niet aan te passen. Ik ben heel benieuwd wanneer ze wakker worden, want ze wekken echt de indruk dat ze dat niet zijn. Duarte heeft de bal, het van de middenlijn, loopt er ook weer heel makkelijk twee voorbij. De achtervolging is wel ingezet door Brabant, maar die komt eigenlijk te laat. Dan wordt er gecombineerd met Pedro, die krijgt een schop van Van Peppe. En die gaat dan normaal gesproken wel de eerste kaart van de wedstrijd krijgen. Pedro blijft uh, geblesseerd liggen, wist Armenteros, dat is slecht te zien van mijn positie helemaal aan de overkant van het veld. Nee, dat is wel degelijk Pedro. En de eerste gele kaart van de wedstrijd is er voor de en linksback van RKC. Om nogmaals te over onderstrepen dat de ploeg uit Waalwijk dus blijkbaar zo ongelooflijk slecht in de wedstrijd zit dat je jezelf vergrijpt aan momenten als deze. Terecht de gele kaart, 36 minuten gespeeld. Heracles, zonder dat het moeite kost, staat voor in Waalwijk. Life, care, demand, all, Ronald van de Geer, wat nu weer Jordan Speters kreeg de voorkeur boven van de Rijt, centraal achterin bij Willem II. Hij kreeg net een gele kaart en torpedeert nu Nemet op de rand van het, tras op het gebied van achteren zijn tweede gele kaart. Rood, er waren er toen nog maar tien uit Tilburg. Bas? De gelijkmaker in Waalwijk komt uh, van de voeten uiteindelijk van Jozef Zoon, Die de bal denk ik nog wel via een been van de tegenstander in de touwen schiet. Maar Kwanza mag zich dit ten zeerste aanrekenen. Omdat hij zich op het middenveld kinderlijk eenvoudig van de bal laat zetten door uh, Snijder. Die volgens de paas geeft op Jozef Zoon. En Jozef Zoon schiet de gelijkmaker. Achter Pas 4 1-1. En we gaan naar Kerkrade over, Ronald. Daar is Adil Ramsey, de gevierde man. Het uh, stadion ontploft. Het is 3-0. Aanval begint bij Nemet aan de rechterkant. Lage voorzet. Mul denkt die bal te hebben. Dan heeft hij in elk van Malkiel schadelijk gemaakt. Maar weer de bal weg van de handschoenen. En daar is uh, Ramsey dichtbij. Om dan de derde van uh, Rode Eerzee binnen te tikken. En Roda heeft de eerste overwinning wel te pakken. 3-0 tegen Willem II. En we spelen nog een minuutje of tien. Bij jou helemaal niks, he? Nou, ja, 2-0 voor NEC, maar vlak voor die penalty, die tweede penalty, was er een werkelijk bijna niet te missen kans voor Narsing. Maar de ene Narsing is de ander niet. En het broertje van de andere Narsing, dit is Virgil Narsing, wist de bal die hij wel hard inschoot. Maar op een verdediger van NEC, comboy, die op de lijn stond te schieten. En de kans daarna, de rebound, kreeg hij ook nog voor zijn voeten en die schoot hij die huishoog over. Daardoor bleef het 1-0 voor NEC en niet 1-1 zoals het had moeten zijn. En nog geen minuut. Later dan de penalty en de rode kaart voor de keeper van Pex en uh, 2-0 via Koolwijk. Ja, nu is het spel wel uh, gespeeld hoor. 11 van NEC tegen 10 van Pexwollen. Dan moet er een klein wonder gaan gebeuren. Want uh, Peck is er niet echt het team naar. Moet al met 11 uh, tegen 11 uh, flink uh, aanbeuken. Om uh, in de wedstrijd te blijven. En met 10 tegen 11 zal het heel moeilijk worden. Nog 7 minuten tot de rust. Het staat 2-0 voor NEC tegen Pexwollen. Soms kan iemand heel lang mee met een topper. En dan is het opeens helemaal afgelopen, Marcelo Mesk. Klopt 4-0 voor Serena Williams in de tweede set. De eerste set al uh, 6-4. Het gaat uh, snel. Als een stormram uh, walst ze nu over die Russin Makarova heen. Het is ook uh, snikheet, moet ik zeggen, in New York 32 graden. Geen uh, wolkje aan de lucht en dan die uh, vochtigheid. Nou, dit is uh, echt heel erg zwaar. En als je dan zo'n setje verliest tegen een van de favorieten... ja, dan heb je gewoon geen veerkracht meer. Uh, mentaal niet, maar ook uh, fysiek niet meer. Dus uh, hier een uh, enorme afzwaaier van uh, Makarova. Gamepoint voor uh, Williams om op 5-0 uh, voor te komen. Mooi moment om even te melden dat uh, Murray het ook niet zo makkelijk heeft. Hij speelt tegen de Spanjaard uh, Feliciano Lopez in de derde ronde. Lopez schakelde trouwens Robin Hazen uit in de eerste ronde. Murray won zojuist de eerste set in een uh, lange tiebreak, in een lange set. Mist op uh, 5-4-3 setpoints. Moest uiteindelijk een tiebreak spelen. Die won hij dan met 7-5. Dus hij zal zeker blij zijn in de hitte om uh, in ieder geval die eerste set uh, te pakken te hebben. Want hij is uh, natuurlijk, uh, net als Williams bij de vrouwen, is hij bij de mannen een van de grote favorieten. Williams staat nu op uh, 5-0. Dus uh, ik schat in dat we met een uh, minuutje of uh, zeven gewoon hier klaar zijn op het uh, ArtRash Stadium. En dan begint Roger Federer. Had jij RKC nou wakker gemaakt, Bas? Ja, dat doet wij bijna wel, want uh, ze hebben eigenlijk ongelooflijk weinig laten zien in deze hele wedstrijd. En dan uh, zit hij er plotseling toch in. De gelijkmaker dus van Jozus. En ik vertelde al dat mag met name Kwanza zich aanrekenen die die op. Een meter of 25 van zijn doel. Heel laconiek wegdraait met Sneijder in zijn rug. En denkt nou ik doe wel een stapje ik draai nog een keer om mijn as. En dan is hij wel weg. Nou dat moet je over het algemeen bij mensen van de familie snijder nou net niet doen. En vervolgens pikt Sneijder op de bal af. En dan is er één paasje naar Jozef. En ja, die heeft een beetje geluk. Want die schiet de bal uiteindelijk via een tegenstander in het doel. daardoor staat pas op het verkeerde been. Maar... Het helpt RKC dus wel op die manier om op die manier terug in de wedstrijd te komen. Heracles is een beetje van slag. Het oog plotseling wat chaotisch. Nu wel een aardige combinatie met Middenveld trouwens waar Armenteros ineens weg kan met grote passen. Dan komt hij Martina tegen. Wel helemaal aan de linkerkant uit. Wat is dit een voorzet? Ja, die komt nog bij Everton. Die gaat liggen. Te makkelijk ook liggen. Wil dan in het liggen nog schieten op doel. Maar dan staat er weer een van de RKC-verdedigers in de weg. Zo eindigde de eerste helft eigenlijk zoals hij begon. Namelijk leuk. Maar zijn die 30, 35 minuten ertussen... Minuten geweest die we makkelijk uit de geschiedenisboeken hadden kunnen wegstrepen. Want daar gaat niemand het ooit nog over hebben. 1-1, 2 minuten nog te gaan. Balverlies van RKC nu in de opbouw. Waardoor Herikles mogelijk nog een keer kan profiteren in het slot van de eerste helft. Dat zou dan via Pedro moeten gebeuren. Die recht voor het doel de bal krijgt, maar tussen twee mensen doorvield. Dat lukt wel, maar hij is wel de bal kwijt. En die is namelijk aan de voeten blijven plakken van Van Peppe. Die kan het hele veld oversteken van Peppe. En dan, ja, weet hij het niet meer. En loopt hij zich vast op Rienstra. En omdat hij daar zo van baalt, geeft hij Rienstra nog een duw En krijgt hij een vrij schop tegen. Hij was 40, 50 meter aan het lopen van Peppe. En op het moment dat het doel van echt Herikles serieus in de buurt kwam... dacht hij, ja, wat moet ik nu eigenlijk? En waren er misschien stom genoeg wel veel opties. Want hij had hem en naar links en naar rechts kunnen spelen. Want er waren drie ploeggenoten mee. En hij verslikt zich in zijn eigen gedachten. Waardoor Herikles nu via Davidson naar de vrij schop die genomen is balbezit heeft. En de ploeg uit allemaal lopen nog een minuut op de klok weer naar voren mag. Paljits, linkerkant van het veld aangespeeld. Terug naar Davidson Davidson troogt voor de middenlijn. Kijkt en zoekt en vindt dan wel contact met Overtoom. Duarte aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Duarte draait weg van de tegenstander. Wil er dan vervolgens toch nog langs. Dat is Stans. En kan dan de bal alleen maar terugspelen. Eigenlijk weer op de eigen helft. Dan moet Davidson het uitzoeken. Het hele elftal van Ekerkler staat nu wel weer op de helft van RKC. Dat terug moet in de slotfase van de eerste helft. Trainers hebben druk gebaren langs de lijn gestaan. Ik denk dat Koeman ongelooflijk ontevreden is over wat zijn ploeg heeft laten zien. Los van het feit dat hij gelijkmakende dus zo gelukkig gekomen is. Overtreding ik je nu en een gele kaart voor uh, een van de spelers van Heracles. Dat is in dit geval Paljits. Die zit er al een paar keer dicht tegenaan, denk ik. En dit keer uh, geeft hij zijn tegenstander echt een tik en kan de scheidsrechter geen kant meer op. Het is de tweede gele kaart in de wedstrijd. Of de derde moet ik zeggen, want uh, Van Peppen, die hadden we al genoemd, kreeg er één. En tussendoor ook nog Mike Tewierik. Zo hebben de backs van Heracles rechts en links inmiddels een gele kaart op zak en moeten ze. Een beetje gaan uitkijken. Wegereef uh, fluit, dat was te horen denk ik, de vierde official zegt. En mocht hij dat niet snappen, dat er een minuut bij komt, hebben we ook nog een meneer die dat omroept. En die laatste minuut gaat al nu in. En RKC heeft via Martina een ingooi te nemen aan de rechterkant van het veld. Die smokkel 4, 5, 6, 7 meter, dat mag allemaal. Wegereef vindt het prima. Hij krijgt de bal van of zo terug. Dan komt hij bij Chevalier, tot dusver onzichtbaar geweest. Chevalier. Nu een aardige solo, maar wel in de breedte, niet in de diepte. De paas op Snijder is even goed aardig snijden. Probeerde met een stiftje vanaf de linkerkant. Moeilijke hoek ziet, denk ik, Pasveer een heel klein beetje komen naar die hoek. En denkt, dan moet de hoek bij de tweede paal vrij zijn. En ja, je kan nu heel flauw zeggen, zijn broer had hem gemaakt. Maar misschien is dat wel zo. Die had het vermogen misschien gehad om de bal echt over de keeper heen te tillen in de verre hoek. Dat lukt Rodney net niet. En zo gaat de bal naast en mag Pasveer nog een doeltrap gaan nemen. Nou ja, zoals gezegd, het begin van de wedstrijd was leuk met die spectaculair snelle goal van Overtoop. Het slot was leuk omdat er van alles gebeurt, waaronder dus een gelijkmaker van Jozefsohn. Maar daartussen hebben we niet kunnen genieten in Waalwijk. Dat is eigenlijk uh, het beeld van de eerste helft waar we nu de laatste seconde van beleven. Sterker nog, heeft zegt, dit was het wel. 1-1. Rust. Het handbal Bevo in Limburg tegen ENO Richard. Ja, Bevo is eindelijk wat wakker geschud. Het heeft een minuut of 15 geduurd hier in Noord-Limburg in Panningen. Het is nu 8 tegen 11. Het stond 5 tegen 10. En zelfs even 4 tegen 10 zie ik op mijn papiertje. Zes doelpunten verschil dus in het voordeel van de Drentse ploeg. Maar Bevo is nu voor het eigen publiek dus iets beter gaan spelen. Heeft nu ook het balbezit. Probeert door 1... En twee heen te komen, zoals dat dan in het jargon heet, richting de cirkel. Maar dat is duidelijk inderdaad een overtreding en ook een twee minuten tijdstraf. Dus uh, dat betekent dat Bevo nu met uh, zes spelers tegenover vijf dit zou moeten kunnen uitspelen. Met nog zes minuten op de klok kan het verschil dus teruggebracht worden tot twee doelpunten. Het spel ligt even stil. U hoort dat uh, wellicht aan het enorme lawaai, want hier in Panningen wordt er uh, vooral... Heel veel geluid gemaakt door de speaker, door de muziek. Het is 8 tegen 11. In het voordeel dus van 1-0 in de slotfase van de eerste helft. 4-0 in de tweede set was de laatste stand die we kregen van Serena Williams tegen Makarova. Marcella. Matchpoint Serena Williams bij 5-0 op de service van Makarova. Het gaat uh, goed voor Williams. Hij heeft het vertrouwen. Daar komt de return is goed. De voorhand langs de lijn. Die is knap van Makarova. Maar Williams heeft hem terug. Backhand Makarova. Voorhand de uh, Williams. Maar daar komt ze weer zo ongelukkig uit. Ja, ze kan soms van die rare ongebalanceerde bewegingen maken. Ja, waar ligt dat toch aan? Het is, uh, het is uh, ja, pure power eigenlijk waarmee ze tennist. Het is uh, ongelooflijk. Uh, ze heeft het ooit uh, van haar vader geleerd. Die kocht een Tennisboekje How to play tennis van Jimmy Connors. En zo heeft hij het aan zijn kinderen Serena en Venus Williams geleerd. En dat is aardig gelukt. Ondertussen 40 gelijk. Kijken of Williams weer op matchpoint kan komen. Williams die hier natuurlijk graag een revanche boekt. Voor het verlies dat ze tegen Makarova leed bij de Australian Open. Dubbele fout van Makarova. Ja, 6-4, 5-0 achter. Dan heb je natuurlijk helemaal geen fiducie meer in deze wedstrijd. Dan is het wachten tot het nou ja, eindsignaal. Zeg maar. Het is matchpoint opnieuw. Het tweede voor Serena Williams. Voor het bereiken van de vierde ronde in New York. Bij de US Open. Daar komt de service van Makarova. Op de voorhand van Williams. Die is goed. Voorhand Makarova. Behoorlijke tik. Williams in de verdediging. Een rally aan de gang. Voorhand Williams. Backhand. Ja, die gaat nog net in. Een goede. Ja, die is terug. En dan de backhand. Nee, die gaat uit van Makarova. En dus is het game set en match voor Serena Williams. Het vuistje is er. Ze lacht. Ze is blij. Ze moet deze partij winnen en ze doet dat ook. Moeite in de eerste set. 6-4. Ze boekte één break aan het eind van die set. Maar toen was ze helemaal los. Toen kwamen al die winners. Een stuk of 30 en maar 15 fouten. Acht aces. Kortom, ze was beter. En ze zet hier een uh, lekkere overwinning neer. Met uh, 6-4 en 6-0. Williams dus door. gaat naar huis met een uh, troostprijs van 65.000 dollar. Het is rust bij uh, Peck Zwolle tegen NEC. Rusland 0-2. Twee goals van Kolwijk. bij uit een strafschop. En uh, Peck speelt bovenin met een man minder. Omdat keeper ter met rood naar de kant ging. Roda Willem 2. Roda pakt de eerste overwinning. Uh, en dat zullen ze denken dat weer tijd daar in Limburg, Ronald. Ja, die zal ze niet meer ontgaan, die eerste overwinning. Het ehm, is 3-0, Ramsey... Uh, Malki en Nemeth maakten de doelpunt. Ja, het werd tijd, want Van Roda wordt wat verwacht. Vandaag presenteerde het overigens ook de nieuwe hoofdsponsor Toverland. Is dat? Nou, wat dat betreft is de magische werking daarvan overgeslagen op de elf van Ruud Brood. Want uh, af en toe is het heel mooi om te zien. En er had zelfs een vierde bij kunnen komen. Dat had dan een droomdebuut geweest voor Amin Afane. Wat een goede combinatie voerde hij uit aan de rechterkant. Uiteindelijk kwam hij uh, na een goede individuele actie ook nog eens recht voor Mul te staan. Althans, ja, wel vanaf de rechterhoek, maar hij schoot de bal. Voorlangs de goal van Willem II. We zitten inmiddels in de extra tijd. Willem II heeft al lang met de witte vlag gewapperd. Ten teken van wij geven ons over en gaan ons richten op de volgende wedstrijd over twee weken. Dat is geen makkie, want dan komt Twente op bezoek in Tilburg. En wat dat betreft heeft uh, Roda het goed gedaan. Want dat moet naar Alkmaar En ja, daar heb je ook niet zomaar de punten te pakken. Het moest dus vandaag gebeuren, dat heeft Ruud Brood ook gezegd. En het is gebeurd. Roda JC heeft deze wedstrijd uiteindelijk toch wel gedicteerd. En in elk geval beter gespeeld dan Willem II. Willem Eén fase is er geweest. Waarin Willem II wat mogelijkheden heeft gecreëerd. Joachim, de nieuwe spits hebben we nog weinig van gezien. De aandacht gaat uit naar Roda. Er zit voetbal in het elftal van Ruud Brood. Die in het programmaboekje nog zei: Ik zie ontwikkeling. Nou, we hebben vandaag allemaal ontwikkelingen kunnen zien. In het elftal van Roda JC. Wat dat betreft kun je dat aan Ruud Brood wel overlaten. Er wordt rondgespeeld. Er wordt nog wel gezocht naar een opening. Nou, misschien nu. Montaigne voor de laatste keer. Weg aan de rechterkant. Bal voor Afane. Die net eventjes een. Balletje door de binnen van Snijders terug speelde naar Montaigne. Hij zoekt steeds wel een voetbaloplossing. Maar er is ook af en toe wel wat anders gevraagd in de Nederlandse competitie. Maar dit kan wel eens een leuke tropische verrassing zijn. Weliswaar uit Zweden. Bal zit voor Willem II, is kort. Nou, voorzien, nou maar een einde aan die wedstrijd. Want we zijn dik en dik klaar met dit duel. Nou, dat doet hij dan nu op verzoek. Roda pakt zijn eerste overwinning van het seizoen. 3-0 op Willem II. En er is niets af te dingen op de overwinning van het elftal van Luc en met de andere twee wedstrijden is het Rust. LKC, Herakles, Rust 1-1 en Pex Zwolle tegen NEC 0-2. Straks om kwart voor negen, dat is over een minuut of tien... ook nog NAC FC Utrecht. We gaan het hebben over de ronde van Spanje. Van de drie musketeers van Rabobank hebben we er vandaag... maar één van voren gezien. En het was nou net niet degene van wie we het direct verwachten. De Dam reed lang knap mee met de grote mannen... en finished uiteindelijk op een minuut van de winnaar Rodriguez. Robert Geestin kreeg een tik, zakte een plaats in het algemeen klassement... en Bouwke Mollema kwam op ruim drie minuten binnen. Aan de telefoon uh, ploegleider Adrie van Houdingen. Goedenavond Adrie. Goedenavond. Ik neem aan dat de dag anders verlopen is dan vanmorgen werd gepland. Dat klopt. Maar ja, alles verloopt niet uh, volgens planning in de sport. Maar in ieder geval, wij hadden vanochtend wel uh, het plan... Uh, om uh, met Robert uh, kort in het klassement te blijven... en zo mogelijk uh, dichter uh, naar uh de top 4 van het placement op te schuiven. En dat is er helaas niet uitgekomen. Nee, de laatste dagen groeide Geesink. Althans, daar leek het op. Vierde op die korte steile klim van donderdag. Hoe kwam het dat hij vandaag niet mee kon? Uh, ja, hij had gewoon de benen niet. De, de hele dag eigenlijk niet. Het is niet alleen de slotklim. Hij moest er uh, overigens al vrij vroeg af op de slotklim. Maar ook... Uh... De beklimmingen voordien heeft hij moeilijk verteerd. Hij heeft nooit goed in zijn ritme gezeten. En, uh, en nogmaals, uh, al op een kilometer of acht voor de aankomst moest hij los op de slotklep. Ja, en toen moesten Mollema en Tendam voor, uh, in eerste instantie bij hem blijven? Ja, klopt. Uh, dat was ook zo afgesproken. Robert was onze bam. Bouken en, uh, en Lau die stonden al op twee, uh, drie minuten meer De klassementen op plaatsen 9 negen en 10. Ze hebben echt voor uh, Roberts gekozen vanochtend. Vandaar dat zij gewacht hebben. En, uh, Bouken is ook zo lang mogelijk bij hem gebleven. Hij heeft er ook voor gezorgd dat het uh, verschil, het verlies ook uh, nog redelijk beperkt is gebleven. Zeker als je het uh, afzet uh, naar uh, het algemeen klassement kost hem één plaats. Als, het, als het Bauke niet had gewacht, dan was het ongetwijfeld meer geworden. Mm -hmm. En Lauw heeft, heeft van uh, Robert de horen gekregen: rijd maar door als je kan en uh, kijk maar of je zelf je plaats in de top 10 verder gaat stellen. Want het is Geest die dat beslist op een gegeven moment, of, of beslis jij dat? Nou, nee, ik, ik heb in eerste instantie beslist uh, dat de twee zouden wachten. En overigens was ook uh, Juan Macarata er nog bij, die uh, vandaag lange, lange tijd in de koproep heeft gezeten. Maar als je met, met twee of drie man uh, bij een, een renner in nood zit, om het zomaar te zeggen bergop, dat, dat, dat maakt het verschil niet. En om dan ook nog het uh, klassement van Lauw op spel te zetten, mocht, uh, mocht hij doorrijden. Ja, uh, hij laat eigenlijk al de hele zomer zien dat hij de beste bergop is uh, van jullie ploeg. Uh, wordt hij nou de kopman de, de komende dagen? Nou, ik ben het niet helemaal met je eens dat hij de hele zomer laat zien dat hij de beste van de ploeg is bergop. Hij rijdt heel goed bergop, dat ik. Betwijven... Dat, dat, dat is zeker, uh, maar uh, tot nu toe heeft Robert Beterberg opgereden, want anders komt Robert niet op die positie te staan. Voor Daar heb je gelijk in. <laughs> maar wordt hij, wordt ten dam nu de komende dagen de kopman of, of gaan jullie nog steeds voor Geesink? Nou, ik denk dat de situatie hier wel wat wijzigt naar vandaag. Uh, Laurens en uh, Robert zullen zeker een klassement willen veiligstellen en willen behouden. En Bouk die, die zal meer zich meer gaan richten op mogelijke etappezegen. Die staat nu, ik denk, op ruim 10 minuten. En dat biedt wel mogelijkheden voor een ontsnapping. Ja, er zijn de komende dagen nog meer bergetappes. Waarvan maandag de echte koninginrit. Wordt dit jullie tactiek voor de komende dagen? Gaan voor een etappezegen voor, voor Mollema en de anderen proberen zo hoog mogelijk? Ja, zo zal het er ongeveer uitzien. En hoe ben je tot die, uh, tot die beslissing gekomen? Uh, in overleg met, uh, met onze drie beste renners hier. Is het nou een tegenvaller die laatste week dat je die zo ingaat? Uh, nou, het is vandaag een, een, een slechte dag. Dat, uh, dat valt niet te ontkennen, maar het is daarom geen slechte geweld. Als je met twee man uh, in de top 10 van het klassement staat. Oké, okay, Adrie van Houwelingen. Hartelijk dank voor je reactie en uh, sterkte de komende dagen. Goed zo, dank je. van Lily Allen was dat. Nog één wedstrijd rest vanavond. Dat is NAC tegen FC Utrecht. NAC. Slechts één puntje. Vorige week 5-0 verlies in de arena tegen Ajax. En FC Utrecht, ja, dat was toch een beetje verrassend... dat ze niet wonnen van Pax Zwolle vorige week... maar slechts gelijk speelden. Maar, Filip Koken, ik denk dat het voor NAC vooral... een moeilijk seizoen wordt. Ja, hoewel, ze hebben wat nieuwe hoop gekregen... sinds alle ontwikkelingen van gisteravond. Want... Uh... Ja, deze wedstrijd staat een beetje in het teken van uh, Goudelje. Nemanja Goodellie, die heeft gisteren nog onderhandeld met Fiorentina. Daar wilde hij zelf graag naartoe. Maar uh, de clubs kwamen er niet uit. En dat ging uh, volgens de technisch directeur Jeffy Van As dan niet alleen om het bedrag. Maar het ging ook over de voorwaarden van het bedrag en de noodzakelijke bankgarantie die niet van de grond kwam. En toen uh, ging Van As naar het huis van Goudelje, naar de familie en zei... Ja, het zit er eigenlijk niet in. En Goudelje legde zich daar onmiddellijk bij neer. En die zei, ja, clubliefde genoeg. Wij willen heel graag hier blijven met de familie. Want wij zijn NAC zo dankbaar voor de afgelopen tien jaar dat ik me hier heb kunnen ontwikkelen. En dus hangt het stadion nu vol met spandoeken ten faveur van Goudelje. Ja, de, hij kan echt niet meer kapot nu bij de NAC-supporters. En hij start ook nu weer in de basis. We zijn inmiddels ruim een minuut onderweg. En er is een vrije trap aan de rechterkant van het speelveld voor NAC. Op een best gevaarlijke positie. Hadouier achter de bal. Die brengt de bal nu in het 16 meter gebied. Maar daar wordt hij verdedigend weggekopt door Utrecht. Eén wijziging overigens bij NAC. Denny Buis op het middenveld. Normaal spelend is ziek. Die moest overgeven en dan wordt het wat moeilijk voetballen. En hij is daar vervangen door Leugers tegenover eh, FC Utrecht. Dat op twee posities wijzigingen heeft doorgevoerd. Centraal in de defensie is van der Horen weer terug na een neusbreuk. En daardoor speelt Nilsson niet. Ook een andere Zweed speelt niet, Mortensen. Die heeft zijn krediet een beetje verspeeld. Die durft niet te voetballen, zegt men eh, bij Utrecht. En zijn vervanger durft dat wel. Dat is Anuar Kali. Nu toevallig eh, eventjes aangespeeld. Kali die speelt als verdedigende middenvelder. En daar moet hij wat voetballend meer gaan brengen. Want uh, vooral in de tweede helft schoot Utrecht erg tekort tegen Pek Zwolle op voetballend gebied. We gaan kijken of dat allemaal gaat lukken bij Utrecht. We hebben ruim twee minuten gespeeld in Breda. Nog altijd 0-0 tussen NAC en FC Utrecht. De groep of Monsters and Men met Mountain Sound. Breda, nak tegen FC Utrecht. Filip Koken. Ja, een gigantische kans was er voor Alexander Gerrent. Maar terwijl nak toch duidelijk beter was... dat zet FC Utrecht behoorlijk onder druk in de eerste zes minuten van deze wedstrijd. En op het moment dat Anthony Lurling dacht... ik word neergelegd, ik krijg een vrije trap... vloot Liesveld daar niet door... Kon Utrecht gaan counteren. En uh, die counter leidde tot een enorme kans voor Gernd. Die uh, opduik voor uh, Ten Rouwelaar, de keeper van Nak. In een 1 tegen 1 situatie. En dan, het is knullig, maar het is echt waar. Met het uh, been waarmee Gernd wilde schieten... tikte hij zijn eigen standbeen aan. Hij ging onderuit en uh, de bal bleef stil liggen voor Gernd. Ik zag uh, midweeks ook in Europees verband zo'n enorme misser. Maar nu gebeurde het dus bij Alexander Gernd. Het kon niet knulliger... En uh, het kon ook niet hilarisch hier overigens voor het publiek van NAC. Nu wordt Schalk weggestuurd. Schalk zoekt uh, Bulthuis op, de linkervleugelverdediger van Utrecht. En Schalk wil hem hebben voor zijn linker en kan dan schieten. En hij scoort! Hij scoort! Een prachtig doelpunt, een mooi doelpunt. Van uh, een echte Breda'se jongen, Alex Schalk. In de zevende minuut. Hij doet het helemaal alleen. En het... Uh, ja, de, de fury van Nak hier op dit avondje Nak, dat wordt dan uitbetaald in de eerste 10 minuten. Hoewel de wedstrijd is wel 7 minuten oud. Maar goed, ik maak er wel 10 minuten van. In de eerste 10 minuten is Nak veel beter. En komt er een lange bal als uh, Schalk wordt weggestuurd over de rechterkant. En die kapt dan mooi: uh, bulthuis uit. Trekt de bal naar binnen. Legt een plaat voor zijn linker. En schiet dan raak laag in de lange hoek. ...waarop de doelman van Utrecht, Robin Ruiter, het antwoord schuldig moet blijven. Nakleid met 1-0 door Alex Schalk. In Waalwijk is de tweede helft begonnen. RKC Herakles, Bas Tichler. Wissel bij Herakles. Gaurier in het elftal gekomen voor Pedro. Dat is dan strikt genomen de ene rest buiten voor de andere. Van het niet veel. Nog even in de rust teruggekeken naar de gelijkmaker... ...die dus werd geschoten door Zoon. maar uiteindelijk via het been van Davidsson... En in dit geval kun je echt zeggen, what's in de name? Jozef Zoon in het verdween. Eh, ik vraag me af of die bal, als hij niet verrichting zou zijn, veranderd erin gaat. Dat is moeilijk in te schatten, maar het zou best kunnen van niet. Dat heeft RKC dus echt pech. Chevalier is eh, weg, maar ja, wat doet hij eigenlijk? Die wil een bal meegeven in de loop aan Sneijder, maar had geen idee waar Sneijder stond. Dat helpt dan niet erg. En dan komt er een uitbraak op de andere kant, waar dan eh, de lange paas in de richting gaat van Armenteros. Maar die wordt dan weer onderschept door Drost zoals RKC de bal weer terug. Van Peppen middenlijn overgestoken. Komt ineens in de tweede helft. Dat deed hij de eerste helft niet of nauwelijks. Diepe bal naar de andere kant van het veld. Dat is een knappe bal hoor. Van links achter zeg maar naar rechts voor. Waar Jozef zoon zijn tegenstander voorbij loopt. Jozef zoon nog eentje voorbij. Jozef zoon dan de bal voor de goal. Chevalier wil wel schieten, maar moet hem eigenlijk terugleggen. Omdat hij met zijn rug naar het doel staat op Snijder. Die gebaard dat nu ook nog even. Maar hij wil eigenlijk wegdraaien en zelf schieten. En is dan halverwege de bal kwijt. Dit was een aanval met potentie. En ook een goede aanval van RKC. Heer verspeelt de bal. Weer zijn ze hem snel kwijt. Komt RKC dan op stoom Na die ongelooflijke zwakke eerste helft. Braber gaat schieten van afstand. En schiet slap vanaf een meter of 18 in de handen van de keeper. Pasveer. Maar Pasveer heeft nu in drie minuten tweede helft... al het gevoel gehad dat hij meer onder druk is gezet. En meer op zich af heeft zien komen dan in de eerste 45 minuten bij elkaar. Want toen heeft RKC eigenlijk iedereen zichzelf voorop in slaap gehouden. Maar het lijkt erop dat er in de tweede helft het een en ander gaat gebeuren. Nou, dat werd hoogtijd ook. Het is 1-1 in Waalwijk. Natuurlijk eens kijken of Pek nog iets kan doen. Maar ja, wel met een man minder tegen NEC en die outcome. En dat ze zien ook de eerste uh, vijf minuten van de tweede helft van de ene. Na de andere kans voor NEC om die 2-0 voorsprong. Die nu op het uh, uh, ja, ik mag zeggen, kamerbreed tapijt is neergelegd uh, om die uit te breiden. Nu eens kijken wat uh, uh, de Rieks uh, kan. Weinig nog steeds. Die uh, Deen, waar ik het al eerder over had. En uh, NEC wel in de aanval. En dat blijft het maar doen. Net kansen gezien van Geerda en Droorda bijvoorbeeld. Uh, een roep om een penalty bij Platje die neerging. Maar dat uh, zou de derde zijn geweest. Het zou te veel van het goede zijn geweest. Ook voor Pek te, te veel van het slechte balbezit. Nog altijd voor NEC. Het staat 2-0 voor NEC. 10 man van Pek Zwolle. Nee, deze thuiswedstrijd levert niet datgene op wat ze hadden gehoopt. Minimaal een punt. Want uh, als dat zou gebeuren. Dan uh, moet er een klein wonder gaan gebeuren. En dat gebeurt gewoon niet. Balbezit voor NEC. Heeft de bal, boel helemaal uh, op orde. En in de knip. 2-0 oorsprong in de tweede helft. De handballers van Bevo en ENO. Ries het van de mannen. Vijf minuten zijn we bezig in de tweede helft. Het is 13 voor Bevo, de thuisploeg dus, en 18 voor ENO. Maar ik vrees dat we het beslissende moment, het breekpunt in deze wedstrijd al gehad hebben. Dat was vlak voor rust. Ik zal het even kort schetsen. Bevo stond achter 12-14. Mocht de aanval gaan, uh, gaan openen, zetten een extra veldspeler in. Dan moet de keeper eruit. De extra speler krijgt dan een hesje aan. Dat moet dezelfde kleur zijn als de trui van de keeper. En dat was niet het geval. De speler van Bevo kreeg toen van de scheidsrechters een tijdstraf. Bevo kwam dus in ondertal te staan. En een uh, halve minuut later scoorde ENO 12-15. De coach van Bevo, Gommans, woedend. Het publiek schreeuwen, fluiten. Ik denk dat dat het beslissende moment is geweest in deze wedstrijd. Want Bevo begon steeds beter te spelen in de slotfase van de eerste helft. Maar staat nu na zes minuten in de tweede helft toch weer achter. Verschil van vijf doelpunten. En dat is een hard gelach voor de jonge ploeg van uh, William Gommans. Maar hoe weer kan je zo van fout Eno. maken? Ja, ja, ja, dat is inderdaad toch een beetje onbegrijpelijk. Want het staat gewoon in de reglementen. Ik wist het zelfs dat uh, inderdaad uh, het hesje dezelfde kleur... ...moest hebben als de trui van de keeper. De scheidsrechters weten dat natuurlijk ook. Maar de coach blijkbaar niet. En heel Bevo niet. En... Uh... Ja, dat is nu uh, Bevo fataal geworden. Want ik zie ze dat verschil nu van vijf doelpunten niet meer goed maken. Het was een inhaalrace in de eerste helft. Dat hebben ze uitstekend gedaan. Maar ENO is uh, ervaren met Leon van Schie aan de cirkel. Erik Huizing die al tien jaar bij ENO speelt. Nu trouwens wel een hele knappe kool van 10 meter in de kruising binnengeschoten door Bevo. 14-18. Misschien, misschien kan het nog in de tweede helft hier in Panningen. In Walwijk, was Tichelen. 1-1 bij RKC tegen Heracles, 51 minuten gespeeld. En terwijl het tempo in de tweede helft omhoog is gegaan, blijkt dan ogenblikkelijk dat er dan ook meteen meer fout gaat. Dat is toch een beetje de onkunde eigenlijk van veel, ja dat klinkt stom, de Nederlandse ploegen die nou eenmaal niet gewend zijn om echt hoog tempo foutloos te kunnen voetballen. Is ook niet makkelijk. Maar het is wel leuker om naar te kijken in ieder geval. Nu Heerkles weer in de aanval met een paas van Te Vierik naar Duarte. Die staat op 20 meter van de doel. Draait naar binnen, wil twee tegenstanders voorbij. Dat lukt niet, maar blijft wel in bal bezitten. Dan wordt hij denk ik neergelegd. Er wordt niet voor gefloten door Ramos. Toen is hij gefloten door weggegeven. dat had u begrepen. Maar de overtreding van Ramos. De uitverlij van de RKC is zwak. Via van Peppe dit keer die een paar prachtige lange paas heeft laten zien. Maar deze was niet goed. En dan neemt Herakles weer over, maar ook daar geldt uh, snelheid en meteen weer de bal ingeleverd. Dat geldt dus nu ook weer aan de andere kant, waar RKC weer snel uitverdedigen via Stans en die levert ook de bal maar weer in. Dan doet Herakles op zijn beurt het weer en kan RKC weer overnemen. Nu Snijder, die heeft dan wel zeg maar, de technische bagage om dat uh, goed te kunnen doen. Braber aangespeeld, Braber loopt zich vast. Dan neemt Herakles weer over, zo is het in ieder geval uh, leuker geworden, maar ook rommeliger. En moeten we eigenlijk maar hopen dat er ook zo nu en dan nog dingen goed gaan. En dat hebben we wel gezien met een paar prachtige lange pases van... Van Peppen, dat vertelde ik al over, van links achter naar rechts voor. Dat zijn ballen als ze aankomen die prachtig zijn. Toen ook goed door Jozef Zoon in één keer verwerkt. Dat levert een kans op. We gaan kijken in Zwolle. En ik ben benieuwd of het nog erger wordt voor Peck. Nou ja, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. De tweede rode kaart, mag dat ook? De tweede rode kaart is uh, uh, na een overtreding op... Uh, ja, het is nou een rode kaart, in ieder geval tweede gele kaart voor Joey van der Berg. Uh, Peck Zwolle, derde met negen man. Op één.